Van 7 uur. Kirsten Klomp met het NOET worden niet vaak genoeg gecontroleerd. Drie verkeersdeskundigen zeggen in de krant trouw dat er door het achterstallige onderhoud van verkeerslichten meer ongelukken gebeuren. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de wegbeheerders stoplichten nauwelijks controleert. Volgens de richtlijnen zouden ze dat drie keer per jaar moeten doen. Tenminste 1500 van de 10.000 medewerkers van TSN Thuishulp kunnen hun baan behouden. Beurtzorg Nederland is zo goed als rond met een aantal gemeenten die de thuiszorg van TSN willen overnemen, schrijft de Volkskrant. Vandaag nemen de meeste andere betrokken gemeenten een beslissing over een doorstart. TSN Thuishulp vroeg eind november uitstel van betaling aan. De Belastingtelefoon krijgt opnieuw een dikke onvoldoende van de Consumentenbond. Met een vier voor service en kwaliteit scoort de helpdesk nog slechter dan twee jaar geleden. De bond belde honderd keer met tien verschillende vragen, waar volgens de Consumentenbond te vaak verkeerde antwoorden op kwamen. Via Facebook klagen mensen ook vaak over het vele doorverbinden en de lange wachttijden. Brazilië wil miljoenen muggen die het Zika-virus verspreiden tegengaan met gammastraling. De mannetjesmuggen worden dan gesteriliseerd zodat ze geen eitjes meer kunnen bevruchten. Het apparaat waar dat mee moet gebeuren staat nu nog op het eiland Madeira, maar het is gebruikt tegen fruitvliegjes. Het internationaal atoomagentschap betaalt voor de verhuizing van het apparaat. Nederlandse gemeenten krijgen dit jaar bijna 9% meer aan toeristenbelasting. Dat is zo'n 190 miljoen euro meer dan vorig jaar. Volgens het CBS is de stijging bijna volledig te danken aan Amsterdam, verreweg de grootste toeristentrekker van het land. Amsterdam heeft drie keer zoveel hotelovernachtingen als Rotterdam, Den Haag en Utrecht bij elkaar. Het weer, er is af en toe zon, maar er vallen ook nog een paar buien. Lokaal kan er ook natte sneeuw of hagel vallen. Het wordt 6 tot 7 graden en er waait een matige noordwestenwind. Dit was het... ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 richting Amsterdam... langzaam rijden tussen Hoeverlaak en Eembrugge. De A6 richting Muiden tussen Almerestad en Muidenberg. Op de A15 Gorkum Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht Oost...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 Me and the youth, we are the start this year. Me and the youth, we are start this year. Dance for life. Dance for life. Dance for life. Dance for life. for life. I come alive.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 het leven, de niet om mij. Ik ben geboren in de liefde, gevormd het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 Die doorgaat, doorgaat voor altijd, mocht ik heen gaan ergens, te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 going through. Just hold. try